Marjet Krol met het nos Journaal. Het aantal tips dat de politie heeft binnengekregen in de zaak Nicky Verstappen is gestegen tot ruim duizend. Drie kwart gaat over de mogelijke verblijfplaats van verdachte Jos Brecht. Bijna alle tips kwamen binnen op het speciale telefoonnummer dat is geopend en via politie.nl. Woensdag werd duidelijk dat Brecht verdacht wordt van de 20 jaar oude moord, maar hij is spoorloos. Twee Armeense kinderen uit Amersfoort mogen Nederland worden uitgezet. Dat heeft de Raad van State bepaald. Hoik van 13 en zijn zusje Lily van 12 kwamen tien jaar geleden met hun moeder naar Nederland. De moeder is het land al uit. Hoik en Lily lopen in Armenië geen gevaar, zegt de Raad van State. En daarom mogen ze per direct worden uitgezet. De gaswinning van de NAM in Groningen wordt komend jaar verlaagd naar 19,4 miljard kub staat in het nieuwe gasbesluit van minister Wiebes. Voorwaarde is wel dat er voldoende bruikbaar buitenlands aardgas Nederland binnenkomt. Anders mag de NAM 1,5 miljard kub extra oppompen. Het advies is om gaswinning zo snel mogelijk te verminderen tot 12 miljard kuub... om de kans op aardbevingen in Groningen te verkleinen. Een jeugdzorginstelling in Oosterhout gaat nog dit jaar dicht. Er is veel overlast van drugsdealers... De 50 kwetsbare jongeren van instelling Lievenshoven worden ergens anders ondergebracht. De instelling in Oosterhout blijkt moeilijk te beveiligen. Zo zijn er ook geregeld vechtpartijen. En vandaag is het voor het eerst in bijna twee maanden kouder dan 20 graden in de beeld. En daarmee is er een eind gekomen aan een recordreeks van 60 landelijke warme dagen. Het oude record uit 2003 stond op 53 warme dagen. Het weer dan nog voor vandaag, vooral langs de kust, enkele flinke buien, soms met onweer. Verder geregeld zon en het is 17 tot 20 graden. Er staat soms veel wind en vanavond op veel meer plaatsen buien. En ook dit weekend koel en wisselvallig en hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er in de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Thank you.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 It's am it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 on the bottom to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 But van Zandvoort